Ravage. Het weer wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Het wordt vanmiddag aan zee 18 graden en 22 graden land in Maart. Tegen de avond kunnen er wat meer buien vallen. Dit was het. Zandvoort heeft het en jij beleeft het zon. zon, zee, Zandvoort een zomerhit.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 We hebben net zoals in de vorige uitzending een gast die feesten organiseert. Alleen deze gast is een echte professional, omdat hij het organiseren van feesten tot zijn beroep heeft gemaakt. Hij organiseert feesten in de omgeving van Haarlem en ik denk dat elke 25-plusser in de regio wel eens een keer naar een van zijn feesten is geweest. Deze feest heet de Swingstation en zijn naam is William Appelman. William woont sinds kort samen met zijn vriendin in Zandvoort. Welkom, welkom William. Dankjewel Richard. Klopt het verhaal? Ja, nou ja, elke, elke 25-plusser. <laughs> <laughs> nou, dat is wel. Uh, ja, ja, je staat altijd verteld hoeveel mensen er het kennen en er geweest zijn. Ja. Dat is zeker zo. Ja. Ja. Nou, het zal niet iedereen zijn, maar <laughs> misschien is er ook wel zo'n een 25-min tussen gevloept. Dus uh... ja. Onderwerp die we vanavond aan bod laten komen zijn: wat zijn Swingstation feesten? Gemeenschappen en het gevoel er ergens bij te horen. Spiritualiteit en ondernemerschap. En de laatste: wie is William Appelman? En natuurlijk besluiten we met een mooi gedicht, voorgelezen door onze gast. We beginnen nu met de eerste muziek en dat is Dio Vanka met Joyride. Wake up, hate you. Wake up, hate you. Wake up, hate, you. Wake up, hate, you. Wake up, hate you. I've got you in my arms, baby I'm looking at you, baby Try to figure out what I feel My heart says it's passion, baby No, perhaps, no, maybe When I'm feeling that shit is real But my heart is still contemplating It is still debating the There's a I do this tale But my heart is Still It is still the baby There's a wrong side I've got you On my couch now baby I'm looking at you baby Try to figure out what you feel Are you scared now? Like I am baby Is this a yes or a maybe Is what you're feeling for me for real But my heart is Still contemplating It is still debating There's a wrong side to this tale But my heart is Still contemplating Shouldn't we be waving To take this job buckle up It's gonna be a bumpy ride I see you're thinking and I'm thinking too all of the time But sometimes it's just better to live May If y'all lie But my heart is Still contemplating It is still debating There's a wrong side to this tale But my heart is En beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast William Appelman. Hij organiseert de bekende Swing Station Feesten. En we gaan het in dit blok hebben over wat zijn Swing Station Feesten. Nou William, wat zijn Swing Station Feesten? Ja, hoe euh, uh, ja, laat zich dat beschrijven? Ik, ik heb zelf nu op de webs, uh, nieuwe Flyer for the Beach Parties uh, bij Ries aan Zee staan de uh, Friendly 25 Up. Dus het is vanaf 25 jaar. En Swing Station die onderscheidt zich denk ik door de oh, leuke, ontspannen, ongedwongen sfeer, uh, de friendly 25-up zo uh, mooi gezegd. En uh, ja, daar wordt uh, lekker gedanst, uh, ontmoet, uh, drankje en het zijn over het algemeen niet uh, van die. Het begint op tijd en we zijn om 1 uur afgelopen, maar dat gaat nu dit nieuwe seizoen straks uh, van half negen naar half 2. dus dat schuift ietsje op. Je bedoelt over de reguliere Tijd feestje. De, de, de tijd uh, dat we open zijn. In Haarlem. En uh, ja, wat zijn swingstage feestjes? Dus, uh, ja, misschien zijn er uh, luisteraars die zei, uh, kunnen bellen of zo. Die dus zeggen van nou, hoe ze zelf ervaren hebben. Maar ik, uh, na vijf en een half jaar, ik vind het ach, altijd hartstikke leuk. En uh, ja, en, en dat is wat het altijd weer verder brengt, zal ik maar zeggen. En, uh, ja, ja. We, we hoeven geen luisteraars te hebben die, ja. uh, die bellen. Ik ben er zelf natuurlijk ook geweest. Mario, ben was geweest? Nee, ik ben er niet nee? geweest. Ik ben alleen toen met het interview op uh, ja, locatie Buddha. geweest. Ja, Boeddha-dance was dat, hè? Boeddha-dance was, dat ja. was uh, in het meterhuisje. Um, maar wat, mijn, uh, wat, ik, uh, wat mij opviel is de, in ieder geval de ongedwongen sfeer. Ja. Uh, de relaxedheid. Uh, het, het neigt een beetje naar alternatief uh, publiek. Uh, volgens mij werd er ook op blote voeten gedanst of was dat bij jou niet? Een enkele dat alleen... doet dat. Maar nee hoor, het is, uh, ik zeg wel, het is een regulier feest. Uh, misschien niet zoals het, uh, Two Generations. Uh, die ligt, ligt ook nog heel ver op het zakelijke bedrijven uh, Mensen uit die bedrijven proberen ze te benaderen. Maar het is een reguliere uitgaansavond voor uh, ja, de oudere jongeren. En uh, ja, iemand die op, de, op blote voeten wil dansen, dat mag. mag dat maar ja, dat, ja, natuurlijk... Het uh, uh, ja, ja, was bij het meterhuis uh, namelijk wel. Dat was een boeddha-dance. Ja, boeddha ja, dat ja. zijn uh, collega's. En oh, dat, daar hij. zat ik eens voorheen, uh, daar hebben we het samen met z'n drietjes, toen ik nog op het station zat, uh, opgericht. En uh, met Tine van Heuven en uh, Tineke Buiteneke. Ja, dat is een echt een alternatief spiritueel uh, feest. Tineke Buiteneke anders hoor. Uh, Tineke... Uh, ze <laughs> Tineke Tineke? Ja, nou ja die we ja. toen in de uitzending van ja, Tineke, Tineke. Oh. Ja. Ik ja. ik nog wat. Ja. ja. ja. Dus uh, ja, dat is echt een spirituele, spirituele club, uh, dansavond. En maar Swingstation is echt een reguliere uitgaansavond. Uh, ja. maar, maar waarom uh, 25 plus? Waarom mogen jongeren daar niet komen? Ja dat is gewoon de, zeg maar de segmentering die ik heb uh, toegepast en omdat ik dus uh, het leuk vind om met uh, gewoon dat soort publiek lekker een feestje te bouwen. Jongeren die willen hun eigen feestje hebben en uh, eigenlijk uh, ouderen ook. En over het algemeen, uh, ja, je hebt natuurlijk wel de Two Generations concept... ...maar het over het algemeen wil dat, uh, vindt men het fijn dat je gewoon lekker uit je dak kan gaan. En, en, en jongeren die, die staan een beetje te zuipen en, en te wachelen. En ouderen die durven gewoon veel meer gezellig zijn. Uh, en zeggen van, nou, nu ga ik lekker uit. Laat mij maar een lekker dansfeestje hebben. En, uh, of, of gewoon gezellig hebben en uh, lekker lollig uh, zijn. En jongeren die, uh, ja, twintigers... Ja, die, die, die, zijn met, die willen elkaar imponeren veel meer uh, om, om... Ja, kijk mij nou. En, uh, ja, in ieder geval bij het swingstage-publiek uh, heb ik dat helemaal niet. Dus um, ja, daar heb ik ook dus persoonlijk een affiniteit mee. Ik ben 44 jaar. En uh, ja, met tieners of, of jonge twintigers uh, een feestje bouwen Is een heel ander uh, gevoel. Dan moet je een heel andere insteek hebben. Ja. die willen zuipen, die willen nog een beetje brani doen. En, uh, ja. Het is ook een andere soort muziek, denk ik. Um, ja, zeker. Kijk, de, god, ik weet eigenlijk nog niet eens waar ze allemaal op uh, zouden dansen. Maar uh, kijk, we hebben dus wel de moderne muziek en Disco Dance Classics uh, bij Sphinx Station. Maar niet het hardcore uh, house of hardcore dance. Uh, nee, het is wel een hele toegankelijke lekkere muziek waar, waar je op kan dansen. Dus dat onderscheidt zich mogelijk wel met, uh, met jongeren. Ja, je hebt zoveel diversiteit in jongere doelgroepen dan daar weer in. Dus uh, ja, ik hou het gewoon op de, de goede gemeente van uh, oudere jongeren. Hey, en wat voor thema uh, heb je allemaal bij Swing Station? Je hebt er al wat genoemd. Nou, op dit moment zijn er uh, twee thema's eigenlijk. Uh, dus uh, Dance Classics uh, Avond en de uh, 80s Night Is Now. Dus meer de okay. moderne muziek met house en dance. Uh, wat trance, maar ook wat funk. Dus weer meer de upbeat, uptempo, uh, avondmuziek. Uh, uh, waar een avond, uh, DJ uh, uh, uitermate goed moet kunnen mixen. En waar je gewoon lekker uit op je dak gaat vanavond. Dus de, nah, night is na naar is nou. En de Dance Classics is dus het, het kenmerk, zeg met uh, Relight My Fire, John Travolta. Gewoon uh, de ja. gauw oude van de uh, jaren 70, 80, 60. En natuurlijk uh, bij de Dashboard Light. Ja, ja, die uh, <laughs> mag er ook helemaal zijn. Elke avond nee, is, denk. geeft helemaal niks. <laughs> is het dan ook gekleed uh, naar die nee. jaren? Of is nee. het uh, gewoon iedereen mag nee. gewoon dat aandoen wat hij wil? Nee, gewoon wel casual. En ik geen. Uh, totaal niet. Uh, ik wil niet. Uh, uh, geen, uh, dat je in je gym spullen komt. Sportkleren. <laughs> maar voor de rest gewoon spijkerbroek. En uh, lekker, uh, uh, lekker een mooi shirtje aan. Of een blouse voor de dames. Of een jurk. Ja, nou zou je niet zo heel erg veel vinden. Maar uh, zeker. Ja, gewoon maar gewoon lekker, lekker, lekker gekleed zoals je wilt zijn op zo'n uh, uitgaansavond. Nee, hey William, we ja. gaan, uh, je hebt wat muziek uh, meegenomen. Ja. En we gaan nu uh, luisteren naar een CD uh, van jou. Wil willen we aankondigen? Ja, uh, wat ik een heel goed nummer vind, is uh, het nummer van Chesto Just Be. Dat is een nummer met uh, Kirstie, Kirstie Heckshaw. Nou, en uh, ja, ik vind ik een, een topnummer. Uh, dat wil ik wel vertellen. Dat was 2004, is dit nummer, uh, de CD uitgebracht. En toen, ik ben in 2004 september gestart met. Uh, de voorbereidingen, het ontbedenken van Swing Station Concept en zo. En, en Just Be was ook meer een gevoel van oké, okay, het is spanning en ontspanning en laten gaan. En, en Just Be geeft iets van uh, ja, laat het maar komen en laat het maar zijn. En, en, ben, en ben ook jezelf. En ik kan me vertellen luisteraars dat Just Be of Be komt nog vanavond nog vaker voor. ja. <laughs> Zo, beste luisteraars, dat was Chesto. Welkom terug bij uh, Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast William Appelman. En hij organiseert de Swing Station Feesten. En we gaan het nu hebben over gemeenschappen en het gevoel ergens bij te horen. Nou, ik vind het een spannend onderwerp. Je stelde dat voor <laughs> in de voorbereiding van dit programma. Ja. Ik denk, zet hem er gewoon op en we gaan eens kijken wat er, wat er uitkomt. Ja, nou kijk, het, het is gewoon, dat is een land en dat is een maatschappij. Maar dat maakt een wereld. Je, en dat maakt ook een kleine uh, gemeenschap, een dorp als Zandvoort, of uh, mm -hmm. ja, waarom, hoe, hoe zeker, de zeker in Zandvoort. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar het is een hele hechte gemeenschap, hè? Ja. Want je woont hier nu een half jaar of zo? Ik uh, heb nog weinig gemerkt, zou zeg ik zeggen. Ik woon officieel nu een half, half jaar uh, in Zandvoort, uh, maar al uh, wel al, uh, vijf jaar komend uh, naar mijn vriendin uh, in Zandvoort, uh, ja, Zandvoort Noord. Maar uh, ja, in gemeenschap, uh, dat is wat, uh, wat, wat je gewoon overal uh, ziet en zou willen laten ontstaan. En uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, de week, de hele euforie voor, uh, rondom de WK van Nederland. Mm -hmm. hoe, hoe mooi uh, samenkomend uh, alles, van alles, allerlei uh, achtergronden dan een feest gaat vieren. En dan lees ik uh, dit weekend een stuk over uh, Hatchier... Bosnië, over het Bosnië. Bosnië-Herzegovina. Ja. Bosnië Bosnië -Herzegovina. ja, zoiets. Ja. <laughs> dan denk je, ja, hoe verscheurd land dat is. Mm -hmm. eh, door, eh, dus daar is. En hoe moeilijk je daar dan een gemeenschap krijgt. Ja, wel eh, in het, in het eh, stukje de de, de moslims of, of de, de christenen. Of ja. De, dus ja, dan denk ik, we zijn zo gezegend op een bepaalde manier al gewoon hier in Nederland. Maar ja, een gemeenschap is gewoon ook heel belangrijk. En, en even de brug naar het swingstage. Dat zie je ook eigenlijk gewoon ontstaan. Mensen vinden het gewoon fijn om ergens een avond te hebben. Dat je denkt, van, oh daar, daar kan ik dus lekker dansen. Oh, en als ik er vaker naartoe kom. Dan ontmoet ik gezichten uh, die, ik, uh, vaak, die ik eerder al gezien heb. Mm -hmm. En zo heb je dan de volgende keer dat je zegt: oh hey, ben jij er ook weer? Weet je wel? En dan ontstaat, dan zie je gewoon eigenlijk waar je bij bent, uh, zie je dan een gemeenschap ontstaan. Want op een gegeven, moment, nou dan gaan ze een dansje maken met elkaar en het is gewoon gezellig. En op een gegeven moment ja, gaan ze een briefje erachter laten, op het uh, gastenboek of in de huis uh, van swingstation. Ja, en dan denk je van hé, hey, ja, je bent zelf dan ook een soort uh, voegwerk. Of een, ik probeer ook te, daar ook een steen aan bij te dragen aan swingstation. Gewoon dat je wel uh, dat mensen ook een gevoel hebben van hé, hey, het is ook iets. Anders, uh, het is niet zomaar even een uh, losse vlodder dansfeest en uh, nee, dat, dat is, ik vind dat echt belangrijk voor de, dat, dat min of meer de mogelijkheid moet zijn om elkaar te ontmoeten. En, het zijn uh, dezelfde mensen die dan steeds uh, Nee, komen. lang niet. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel uh, mensen die gewoon even een keer aankomen waaien en, en drie jaar later of, of een jaar of, of helemaal niet meer terugkomen. Maar er zijn ook heel veel mensen die wel terugkomen. En die het dan ook gewoon fijn vinden om, om wat contact daar te hebben. Als jij naar een kroeg gaat, dan denk je ook van, ja, wie ken ik daar? Je kent de barkeeper, oké. Okay. Nou ja, maar wie is daar nog meer? Ja, elkaar Karel of zo, weet je wel. Nee, dat, dat is gemeenschap, daar begint het. Want oom, Karel zegt, hey, dat is een goede gozer, kom erbij zitten, dit en dat. Ja, daar begint het, dat gevoel. Een beetje steun aan elkaar. Ja, ook, ja, steun, ja. En, uh, maar uh, ja. ja, dat is, ja. Bijvoorbeeld. Er zijn heel veel heel, uh, kwaliteiten natuurlijk aan gemeenschap. Maar ja, het is gewoon belangrijk. Uh, en, uh, wij, wij in Nederland denk ik. Over het algemeen zijn daar rijk mee. Wij Nederlanders. Wij, wij, weten, wij hebben toch een bepaalde mate van. Nou, laat elkaar zijn. en Laat elkaar in, in de waarde. En, uh, maar we zoeken elkaar ook op. Nou, is, is min of meer naar gemeenschap. Dat kan nou, als je het wereldwijd ziet. Dan wij maar een raar volkje. Hè? Want we zijn heel erg los. Heel erg zelfstandig. Heel erg op onszelf. Alleen uh, met zoiets geraars als het WK of het EK... Dan, dan ineens zijn we één volk. Of als we bijvoorbeeld in het leger zitten, heb ik ook wel eens gehoord... Hè, dan, dan zijn we ook heel gemotiveerd en, en één. Ja. Maar het is een heel... Uh, dat, dat vind je bijna in het buitenland uh, niet. Hè. Bijvoorbeeld de Amerikanen zijn veel uh, nationalistisch... en veel, veel meer samen. Nou, um, nou. Ik ben in, nou in Amerika ja, geweest, op, hoor. Op het, nee, maar dat wou ik dus zeggen, op het oog. Hè. Zo als, als je dus... Uh, een volkslied zingen en zo, maar als je dus echt gaat kijken... dan kun je nog afvragen of zij veel meer uh, nationalistischer zijn dan wij bijvoorbeeld. je dus het echt op de keper uh, beschouwt. Nou, ik, ik, het zal ongetwijfeld al ook daar heel veel gemeenschapsgevoel zijn. En, en heel goed zijn. Kijk, want nou, uiteindelijk, al, alle, alle steentjes in de maatschappij... die maken een, een, hoe een land is. En ook, denk, dat geeft ook van hoe een land dus... Uh, economisch of maatschappelijk naar voren kan treden. En uh, ook uh, ja, gemeenschap is ook al die voetbalverenigingen... Mm -hmm. voetbalclub die uiteindelijk... Uh, een, een sterke competitie doet uh, laat ontstaan en dat, waardoor mensen weer ook weer naar het buitenland daar kunnen spelen in, in Real Madrid. Ja, en weer terugkomen en graag voor, voor het Nederlands willen spelen. Ja. Dus misschien een beetje vergezocht, maar dat is ook gemeenschap. Mm -hmm. Ja, ja. Mm -hmm. Maar, uh, nou ja, dus, Amerika is natuurlijk ook een. een, een de, de macht begint bij de mens. Amerika is ook een sterk land. Ook omdat het vanuit, van binnenuit een, een krachtig ja, gemeenschap geeft. Ook welke afspraken hebben we met elkaar en dan houden we ons aan. En als je ziet landen die die afspraken waar dat niet leeft. Waar god en gebod uh, uh, gewoon uh, men doet. Ja, daar is ook uh, minder gemeenschappen. Maar ook is zo'n land of gemeenschap ook minder krachtig. Ja, ja. ja. Mooi. We gaan even naar uh, muziek. Uh, na de muziek uh, gaan we het hebben over spiritualiteit en ondernemerschap. Nou, het zijn allemaal uh, zeg maar veel uh, verschillende onderwerpen. Maar we, we slinken ze wel aan elkaar, want het heeft allemaal met uh, swingstages te maken. En we gaan nu luisteren naar Simply Red en Home Alone Blues. Just a man Beste mensen, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast William Appelman en hij organiseert de Swingstation Feesten. En we gaan het in dit blok hebben over spiritualiteit en ondernemerschap. Nou, William, volgens mij heb je daar een bepaald beeld bij. En ik heb het gevoel dat je dat met Swingstation ook al een beetje aan het vermengen bent. Klopt dat? Ja, nou, ja spiritualiteit is dus denk ik uh, ja, voor mij ben ik niet uh, zeg maar een standaard uh, persoon die daar maar. ...op traditioneel, spirituele, alternatieve manier erover nadenkt. Bijvoorbeeld, mijn broer is ondernemer in de Kop van noord in Annapolona. En hij is niet zo erg bezig met, zeg maar, zeggen, meditatie. Of, nou is hij is helemaal niet gewoon, nou ja, hij heeft je tijntje, boompje, beestje. En een flink bedrijf. Maar als ik dan naar hem luister, dan denk ik van... ...ja, je bent wel op een bepaalde manier heel spiritueel bezig. Aan het creëren, aan het scheppen, is hij, is zijn bedrijf. Tegenslagen, probeert hij dan toch weer op een hele mooie... Ja, manier weer naar zich toe uh, positief laten uitkomen. En dat, dat vind ik zo spiritualiteit, zo spiritueel, zo krachtig. Dat iemand zo op die manier in dat leven staat. Want ik ben jaren bezig geweest met uh, padwerk. En dan dacht ik van, nou, dan ben ik nog lekker bezig natuurlijk. Hè. Of andere, wat min of meer toch wat algemeen erkend is als spiritualiteit. En uh, ja, dan denk je van, ja, maar goed, iemand zo in het moderne... Uh, die er eigenlijk niet zo erg mee bezig is. Maar een ondernemer is, is vind ik, ook echt een, een schepper, een, een creatie. Die, mm -hmm. die, een creator, weet je die, Hij schept en dat komt eigenlijk nou, en vanuit zijn teen, maar soms ook gewoon vanuit het niks. Uh, iets en die laat zich inspireren door uh, zijn omgeving, door de markt, door weet niet wat allemaal. En ja, je kan natuurlijk ook allemaal op, op, op een... Een uh, slechte manier doen, ondernemen, zou ik maar zeggen. Maar ja, dan denk ik van, zoals hij, mijn broer, dan uh, bezig was, denk ik van, nou, mijn, pitch, mijn pet af. Maar is het scheppen dan uh, per definitie sp spiritueel? Is dat wat je probeert te zeggen? Nou, ja, die scheppend persoon. Nee, ja, je hebt ook. Uh, ja, je, nee, ik denk niet dat dat één op één is, maar. Uh, nee, maar dat. Ja, vind ik, God, ik ben niet zo'n zo weten. Uh, ...ik vind het moeilijk om dat te beschrijven... ...maar ja, scheppen is wel... Ja, ...is creëren... ...en dat komt soms uit... ...dat je denkt van... Wat, wat, ...hoe kom ik daar in helemaal staan... ...of hoe komt die ander daar aan... ...en een idee ontstaat... ...en spirit weet je wel... het spirit... ...uit, uit niks... ...uit leegte... ...lijkt schijnbare leegte... ...uit schijnbare, een... ...zomaar een moment... ...kan iets er staan... ...en dat is spiritualiteit vind ik... ...dat is dan in een... ...dat is de link tussen de spiritualiteit... Uit, ...wat uit de spirit komt... ...in de wereld zetten... Dat is doet een ondernemer. Is zo ook uh, Swingstation ontstaan. Nou, het is, het is zeker uh, inspiratie. Uh, ja, spiritualiteit is dan een uh, groot, uh, groot woord daarin, maar wel uh, vanuit inspiratie, vanuit een iets van. Ja, het gaat mij niet primair om het geld. En dat hoor je natuurlijk bij heel veel ondernemers. Die creëren die scheppen en die ondernemen met hun hart. En die vinden het fijn dat ze daarmee geld mee verdienen. En dat, dat ze gewoon de, soms de wind in de zeilen hebben en soms niet. Maar ja, dus dat is wel wat waarop Sphinx uh, geïnspireerd is. Waar ik denk van, oké, okay, dan ga ik dus... Toen de tijd was rookvrij een issue. Dat was voor ons toen ook een, een punt. En wij wilden gewoon een rookvrije dansavond hebben. En we dachten van, ja, als het niet... Het, het mag, het er, mag het er zijn? We gaan het er niet in duwen. Uh, soms heb je wel bedrijven of merken die, uh, of ondernemers die willen iets gewoon met alle macht en alle reclame en geld. Gooi, gooi het er tegenaan, noem John de Mol en, en dan huppakee. Nou, maar, maar spiritualiteit. Nee, nee, tot twee keer in toe. Uh, dus dat, met geld koop je dus niet altijd iets. Er moet spirit bij zitten. Er moet een stuk bezieling. Spiritualiteit is bezieling. En de ondernemer is bij, voor, bij voorkeur, denk ik, gespie, uh, bezield. Dan, uh, want ja, die, het moet vanuit, soms uit zijn tenen komen. En, uh, het gaat niet allemaal vanzelf. En als jij zelf niet bes, uh, bezield bent, uh, met spirit. Als je niet die, die inspiratie hebt voor je plantjes, voor je, voor je kappersvak. Voor uh, uh, het ondernemen van een, een radio of weet niet wat. Ja, dan, dan, dan, dan droogt het vroeger of laat op. He, dan, dan, dan, dan, dan, ja, dan droogt het op. Dan denk je van, hé, waarom werkt het niet meer? Waarom loopt het niet meer? En, een ondernemer, zo, en dan kom ik weer terug op mijn broer. Allemaal tegenslagen, ook allemaal dat je denkt van, nou, daar gaat het niet meer. dus is of zo, weet je wel, klanten die opstappen. Toch alweer die weg te vinden. En dat vind ik spiritualiteit. He, we hebben allemaal als mensen ook onze eigen tegenslagen. Iedereen, en iedereen zoekt toch altijd weer. Je wil, uh, ja, dan, zoek, dan zoek je je weg. En zalig zijn de mensen die die weg gewoon altijd weer opgaan. En, en de mensen die, die depressief uh, alleen maar weg uh, kwijnen, zullen we zeggen. Dan denk je van, god man, ik, hoop dat ik, ik wou dat ik je zou een beetje inspiratie zou kunnen geven. Een beetje een stukje bezieling. En uh, ja, dat, dat, dat, dat is mijn ondernemerschap. En, uh, maar dat probeer ik dus ook in mijn swingstage te brengen. Ja. Dat ik toch gewoon een beetje een gevoel heb... In mijn website, in mijn nieuwsbrief... in alle communicatie die ik heb heb. Dan denk ik van ja... Oké, okay. jij gaat hier dus voor een feestje... en voor een stukje plezier en bezieling. En dat je naar huis, kom, huis gaat. En dan denk ik van, uh, kom je van... Komt, komt het door jouw verleden... dat je zelf ook uh, de mensen iets wil geven? Ja, dat wordt altijd getekend... door je, door je verleden natuurlijk. Ja. Ja. Oké, okay, lieve luisteraars. Na het volgende plaatje gaan we het hebben... over wie is William Appelman. En nou, je hebt... Uh, nog een cd meegenomen. En uh, die mag je zelf even aankondigen. Ja, dat is uh, U2 met One. Dat Is, is it getting Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast William Appelman. En hij organiseert de Swing Station Feesten. En we gaan het in dit blok hebben over wie is William Appelman. Maar William, ik wil eigenlijk eerst even terugkomen op uh, wat je hiervoor zei. Je had het over padwerk. Ja. Nou, nou ken ik dat toevallig. Ik, ben, uh, ik heb een uh, opleiding gedaan, uh, spirituele toegepaste psychologie. Mm -hmm. En daar was het uh, werk van padwerk en Eva Pirakos, he, die, uh, die dat werk uh, gechanneld uh, heeft. Echt, ja. Heeft dikke boeken... Uh, hebben ze gezellig. Um, dus daar heb ik ook mee gewerkt en ik vond het een uh, ja, fijne materie. Kun jij aan de luisteraars uitleggen, in het kort, wat, wat is padwerk? En, en, um, yeah. Nou, in het kort uh, <laughs> vind ik het niet zo makkelijk, maar ja, padwerk is, is je levenspad. Dat uh, is de titel. En het uh, is een soort. Uh, hier in Nederland, ik zitten op verschillende plekken in de wereld. Hier in Nederland er zijn er gewoon een aantal mensen die daar geïnspireerd zijn door lezingen. Die zijn gechanneld en die werken daarmee. En proberen aan de hand van die teksten ook naar zichzelf te kijken. Uh, het heeft te maken met spiritualiteit. Je mentale manier van zijn. Dus hoe denk je? Uh, en Hoe voel je je? En hoe zit dat ook in je lichaam? Uh, maar wat, wat doe je daar nou mee? Want je stelt nu wat vragen, hoe zit je in je lichaam, maar geef nou, het dus even een beetje een kader? Ja, wat doe je daarmee? Uh, kijk, uh, dus uh, bij het padwerk, de mensen die daar, uh, zeg maar, een uh, padwerktrainer, uh, helper, noem je dat. Die uh, heeft oefeningen, lichaamsoefeningen. En door de lichaamsoefeningen uh, kom je bij bepaalde gevoelens. Want je, als je je lichaam uitrekt of uh, je buigt je voorover en je weer achterover. Nou, uh, het idee is om blokkades, uiteindelijk is het idee om wat innerlijke op blokkades op de, uh, te doorzien en te voelen en op te uh, heffen, zou ik maar zeggen. En uh, ja, het lichaamswerk helpt daarmee. Uh, plus de juiste gedachten en de gevoelens die je hebt te kunnen uiten. Wat je vroeger niet mocht in je jeugd, or, uh, met name. En, uh, ja. Dus er zit lichaamswerk in, in het ja. padwerk? Ja. ja. En wat doen jullie met de boeken van Eva Pirakos? Um, nog even terugkomen en dan de spiritualiteit is ook dus door gebed, um, um, ja meditatie is ook uh, het, het alomvattende daaromheen uh, dat je dus dat ook uh, daarmee probeert uh, te ondersteunen. Ja die boeken is een soort uh, leidraad van uh, van je werk, want je zijn allemaal uh, lezingen uh, in, in die boeken en het pakt uh, een... een patwerktrainer een lezing en dat is een thema voor om daar dan een middag of een paar uur over te spreken met een groepje of je kan er ook in je eentje aan uh, mee mee aan het werk zijn en uh, bijvoorbeeld het gaat over uh, ja Spiritueel leiderschap. Nou, wat betekent spiritueel leiderschap voor je? Dat wordt dan Leid besproken. Ja, het wordt besproken en dan probeer je over te mediteren. En uh, in, in, in welke mate ben je in je leven al een leider en waar de, wel niet? Welke delen van je leven niet? Ja, je hebt heel veel andere soorten disciplines die dat ook doen in. in, in, in, in, uh, in uh, oh, die dat ook doen. Nou ja, padwerk is ook een manier, een school, een levensschool die, die dat, uh, zeg maar, daar handen aan voeten aan geeft. Ben, ben je nog steeds lid van padwerk? Nee, ben ik al, uh, al tien jaar niet meer. Ah, Oké. Okay. Nee. En hoe lang heb je erin gezeten? Nou, vijftien jaar. Vijftien jaar? Ja. Jongen. Vanaf uh, jonge twintig. Tijd? 20, ja. Tijd. Wat een wijsheid zou je in hebben. Ach ja. Hey, vertel eens, wie is William Appelman? We hebben nog een paar minuutjes, dus ik ja. wil het kort halen. Wie ben ik? Ik heb al verteld, je woont in Zandvoort samen met je vriendin. Je hebt je eigen leeftijd al genoemd. Wat zijn er? Ja, 45. 44. En, uh, nou, ik ben ondernemer en ik ben een positief ingesteld persoon. Uh, ja, uh, helemaal gezond van lijf en leden gelukkig uh, allemaal. En uh, ja, uh, Stel ze maar vragen, nou, want uh, dat okay. ik kan van mezelf zeggen. Prima. En uh, swingstation is het enige wat je, wat je doet uh, professioneel, hè? Nou, ik, ik ben uh, op dit moment uh, ook bezig met uh, F3 Sport. Wij organiseren sportieve evenementen samen met Bob van Heiningen. Uh, op strand uh, met name. Dus uh, binnenkort ook bijvoorbeeld in Zand op een strandpaviljoen. Uh, uh, maar ook in Wijkenzee. En we zijn ook proberen ook uh, uh, in Zandvoort uh, met bedrijven, met grote groepen. Uh, 50 uh, tot uh, 500 man kunnen we dan sportieve evenementen uh, doen op een middagavond... Uh, Smiddag sportieurement, dan een uh, presentatie, barbecue en dan een barol, nou dan gaan we gezellig naar huis. Dus het is een soort teambuilding uh, dagen. Dat doe ik ook met F3 sport mm -hmm. naast het swingstation. Ja, was dat uh, wat je nu doet uh, ook je jongensdroom? Nou, ik wilde wel altijd ondernemer worden. Ik ben uit Annapolona, daar ben ik geboren, ben ik naar Haarlem gegaan in de small business uh, gaan doen. Ja, ik wilde ondernemer worden. Dat uh, zat uh, in mijn familie. En ook wel een beetje in mijn gevoel van... Ja, leuk uh, mijn eigen geld verdienen. En een stukje vrijheid hebben. En uh, ja, dat is pas uh, vijf jaar geleden tot uiting gekomen. <laughs> dus maar, dat maar ook is, in de brand? Uh, Sorry? Ook in de branche waar je, waar je nu nee. in zit? Al dansfeest was ik helemaal nooit zo erg mee bezig. Ja, ik was al uh, in die zin... De uh, jaren voordat ik Swingstation startte... was ik met uh, Swing party Halen bezig. Weer een groepje vrienden... Een soort uh, gemeenschap uh, van vrienden dat we dat organiseerden. Dus uh, het, het van het een kwam met het ander. Het, vanuit de liefhebberij. Ja. Nou, we, zitten er weer, uh, we zijn er weer aan toe aan het einde. Dankjewel voor, de, voor het uh, hier zijn. Yeah. We gaan even luisteren naar muziek. Peter White met Welcome By. Oh, oh, oh, oh, En welkom terug bij Inspiratieradio. Dan hebben we nu de agenda voor de komende maand. Met hierin allemaal leuke lezingen en workshops op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. En we hebben natuurlijk ook weer wat strandfeesten, gezien het feit dat we in de zomer zitten. Zandvoort Natras Beach Party op zaterdag 24 juli van half zes tot half twee in Meijer aan zee. Half zes workshop zeven uur nataras party met DJ Iradi. Entree. 10 euro en de toeslag voor de workshop is 5 euro. En ook nog op de zaterdagen 31 juli en de hele maand augustus... behalve zaterdag 21 augustus. Dan uh, feest van onze gast William Apperman. 31 juli, swingstation strandfeest van 9 tot 2 bij Ries aan Zee. Mm -hmm. In zaal 1 draaien we de zonnige mix van disco classics hits. En in zaal 2 klinken de zomers beats van hits 80, 90 en nu... En dit Fransfeest wordt ook nog gehouden op zaterdag 28 augustus. Wil je ja. met mij nog wat aan toe te voegen? Ja, als het mooi weer is, zoals vanavond, dan gaan we gewoon helemaal buiten. Afgelopen keer mm. ook. Dus honderd uh, man uh, helemaal lekker buiten. Echt uh, type Florida feestje, weet je wel. Uh, heel gezellig. En de zonsondergang, hè? En een vol zon ja, volle zonsondergang. Daar gaan <laughs> Klik, wij voor. In Klinkt heel hè? Romantisch. <laughs> nou, mensen, luisteraars allemaal komen. En wilt u meer informatie of wilt u weten waar u zich kan opgeven... ...kijk dan op onze website www.inspiratieradio.nl onder agenda. Dan Zandvoort, zaterdag 21 augustus, tweedaagse workshop Talentspel. talentenspel, ontdek je levensmissie in het jeugdhuis achter de protestantse kerk... ...in het centrum van Zandvoort. En de tweede dag van deze training is op zaterdag 28 augustus. De kosten zijn 195 euro. En dan om alvast in de agenda te zetten... Heemstede Spirituele Alternatieve Beurs Bewustzijn op zondag 3 oktober van 12 tot 5 in Cascade luifel Entree is 5 euro en deze beurs wordt georganiseerd door, door Tony Rekelhoff. Wilt u meer informatie of wilt u weten waar u zich kan opgeven? Kijk dan op onze website www.inspiratieradio.nl onder agenda. En tot zover de agenda. Nou, uh, William, heel erg bedankt voor, ja. uh, voor deze uitzending. Nou, ook uh, bedankt voor de uitnodiging. Dankjewel voor dat je deze, ja, deze ons hebt willen vertellen over al je zaken en swingstation. Leuk ja. dat mensen een beetje uh, ja, de, de man achter het, de feesten kan, uh, kan leren kennen. Ja, dankjewel. Succes ja. met alles. Dat is maar genoeg. Hè. Bedankt uh, Rob voor de, voor de techniek en de muzieksamenstelling dit keer. En de volgende uitzending is op zondag 1 augustus van 8 tot 9 avonds en we hebben dan drie mensen te gast. Mensen die we allemaal al eerder in onze uitzending achter de microfoon hebben gehad. Het gaat om Angelique van het Riet, Peter Toon en onze technicus Rob Spruit. Ze hebben een nieuw spel ontwikkeld over de Maya astrologie en het spel heet Inspiratiespel. Een exemplaar van dit spel wordt elke uitzending aan ons beschikbaar gesteld... om aan onze gast van die avond te, krijgen, te geven. Dus uh, William, krijg, dat krijg jij ook. Tadaa. Dankjewel. Rob zit al de wild te, te zwaaien Deze uitzending wordt gepresenteerd door Herman Harms... aangenomen dat Herman voldoende is opgeknapt. Herman ligt namelijk ziek op bed. En ik hoor net van Rob dat het niet zo heel erg goed met hem gaat. Nou Rob, uh, sorry Herman. Vanuit hier wens ik je namens de hele crew heel veel sterkte. Heel veel sterkte Herman. Tot dan wordt deze uitzending...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 En daar wordt ook de website bij genoemd van de Swingstation, Maar ik wil hem nu wel even noemen. Dat is uh, www.swingstation.nl. En dat schrijf je als volgt. Swing, dat is dus S-W-I-N-G. En dan aan elkaar station op zijn fonetisch. Dus dat is S-T-E-E-S-J-U-N. -S S-T-E-E-S-J-U-N. -S wie verzint dat. Ja, je verzint jij... dat. Uh... <laughs> <Okay>. <laughs> ik, vond wel, ik vond het wel een leuke. <laughs> ja. Er was ja. ook nog een vraag van mij. <laughs> Wanneer u iets kwijt wilt aan ons, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl Wij zijn... Mario van der Linde En Richard Buitendink. En we hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd... als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. En we gaan nu luisteren naar vertaling van een mooi Beatle-nummer. Let it be. En dat wordt voorgelezen door onze gast William Appelman. Wanneer ik mezelf in tijden van moeilijkheden vind... Moeder Maria, kom dan naar mij en spreek de woorden van wijsheid. Laat het zijn. Let it be. En in mijn uur van duisternis staat recht voor mij en spreekt woorden van wijsheid. Laat het zijn. Laat het zijn. Laat het zijn. Laat het zijn. Laat het zijn. Fluister woorden van wijsheid. Let it be. En wanneer de mensen met liefdesverdriet het met elkaar eens zijn, zal er een antwoord zijn. Let it be. Hoewel ze misschien uit elkaar zijn is er nog steeds een kans dat ze in zullen zien dat er een antwoord zou zijn. Laat het zijn. Laat het zijn. Laat het zijn. Let it be. Let it be. Fluister woorden van wijsheid. Let it be. En wanneer de nacht vol wolken is, is er nog een licht dat op me schijnt. Schijnt tot aan de morgen. Let it be. Ik word wakker met het geluid van muziek. Moeder Maria, spreek tot mij. Spreek woorden van wijsheid. Laat het zijn.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 In de Spaanse regio Catalonië is het stierengevecht voortaan verboden. Het parlement van Catalonië heeft een wetsvoorstel om de bloedige gevechten te verbieden aangenomen. Stierenvechten was in Catalonië al decennia lang niet erg populair. De kosten voor orthodontie gaan volgend jaar met een derde omlaag. De Nederlandse zorgautoriteit zegt dat orthodontisten en tandartsen te veel in rekening brengen voor orthodontie. Maar de tandartsen en orthodontisten bestrijden dat. Hun brancheorganisaties eisen dat de zorgautoriteit het besluit om de tarieven te verlagen terugdraait. Ook bereiden ze publieksvriendelijke acties voor. Een passagiersvliegtuig van de Pakistanse luchtvaartmaatschappij Air Blue is bij Islamabad neergestort. Het toestel had 146 passagiers en zes bemanningsleden aan boord. Een aantal mensen heeft het ongeluk overleefd. Reddingswerkers hebben inmiddels enkele tientallen lichamen geborgen. Nederlandse hotels zijn vorig jaar goedkoper geworden. Een overnachting kostte gemiddeld 90 euro, 5 euro minder dan het jaar daarvoor. Vooral vier- en vijfsterrenhotels hebben hun prijzen verlaagd. Ook stonden er in 2009 meer kamers leeg. De hotels trekken minder zakelijke klanten... en door de dure euro logeren er minder Amerikanen in Nederland. In Amsterdam is een Italiaan van 55 gearresteerd... die in eigen land is veroordeeld tot 30 jaar cel. Hij is beschuldigd van een tweevoudige moord... De man werd maandag door een arrestatieteam opgepakt. Daarbij verzette de Italiaan zich hevig, zegt de politie. De Italiaanse autoriteiten hadden een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de moordenaar. De man zit vast en wordt uitgeleverd aan Italië. Nep-piercings kunnen darmschade veroorzaken. Daarvoor waarschuwt het Universitair Ziekenhuis in Groningen. De nep-piercings bestaan uit twee magnetische balletjes die als alternatieve tong- of lippiercing gebruikt worden. De balletjes kunnen loslaten tijdens het eten of drinken en worden ingeslikt.